Of het hoogste pijl al is bereikt, is nog onduidelijk. Minister Opstelten heeft een gesprek gehad met korpschef Welten. over diens uitspraken over een boerka In een interview zei Welten dat de Amsterdamse politie. geen vrouwen met een boerka zal arresteren. maar de betrokkenen er wel op zal aanspreken. Over de inhoud en de toon van het gesprek. tussen Opstelten en Welten is niets bekendgemaakt.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 De West-Duitse geheime dienst wist al in 1952 dat nazi-bul Adolf Eichmann zich schuilhield in Argentinië. Daar staan in documenten die de Duitse krant Bild heeft ingezien. Eichmann werd in 1960 opgespoord en ontvoerd door de Israëlische geheime dienst. Er werd in Israël berecht en ter dood veroordeeld voor de sleutelrol die hij speelde bij de moord op 6 miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.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 Een boeiende zoektocht naar ongekende krachten... waar het einde van de wereld nabij leek. Onze tweede dappere doorzetter is Imka Marina. Imka werd op 13 mei 1941 geboren als Hendrikje Imkabijl... in het Groningse Zuidbroek. Deze talentvolle Deerne zong op jonge leeftijd al de sterren van de hemel... maar was te ongeduldig voor het conservatorium. Ze trok met haar gitaar de wijde wereld in. Het succes bleef niet uit. In 1960 had zij haar eerder... Van de vele hits al te pakken. Maar deze doener is van veel meer markten thuis. Ze schildert, tuiniert en verbindt als ambtenaar van de burgerlijke stand. geliefden in de echt. Vele tegenslagen vielen haar ten deel, maar deze pittige dame liet zich niet uit het veld slaan. Wij zijn ontzettend blij met haar komst hier naar de studio. Welkom en goedemorgen, Inca Marina. Nou, zo'n mooie intro heb ik nog jaren niet gehoord. Schitterend. En dat. Goedemorgen. Terwijl bij jou pas het kopje eraf is qua leven, hè, want je bent pas. Uh, nou, we gaan niet over leeftijd Nee hoor, maar ik begin pas. Ja, het klopt eerst. Het begin is, is gemaakt. Ja, absoluut ja. leuk. Ja. Um, maar volgens mij klopt het wel allemaal. Hè? Dus de, de, de passie, het, het doorzettingsvermogen, het durven. Ja, dat klopt wel. Want ik laat me niet gauw ontmoedigen. Ik zit wel eens in de put hoor. En ik kan onbedaarlijke huilbuik krijgen in mijn uppie. Maar als ik weer wat moet doen, dan droog ik gouden tranen... doe weer wat make-up op... en denk dat het leven toch ook weer heel leuk is... en dat ik op moet houden te zeuren. En de Groningers zeggen dan, net zo so jeuzel. Net Ni zo jeuzel? Jeuzel, de? niet zo zuur. Ja, <laughs> niet zo zuur eigenlijk. Ja, ja je dat je netter. Maar ik vind zo'n prachtig woord, ja. jeuzelen. prachtig. Ik vond het wel even heel grappig. Jij kwam net binnen en uh, onze technicus van dienst uh, vannacht... Ja. Dat is Rolf Schreuder. En je begon onmiddellijk in een fantastisch ja. noordelijk dialect met hem te praten. Ja. Hij komt daar ook van. Doe een heel klein stukje. Ja, en middag kon uit mijn stuk, Rolf, hè? Oh, dit, is, dit is mijn gabber. Ja, ofwel, mijn dag kon niet meer stuk. Nee, het is een gabber. Ja, nee. Ja, nee, het gaat met ons. Mijn, mijn, uh, mijn is alweer hamelmok. Het humeur is M alweer helemaal goed gemaakt. Nee, mijn morgen. Oh, mijn morgen, die muren. Ja, mijn Ja, Het is toch een Neder-Saxisch taalgebied. Het is, het, het is eigenlijk erg Duits. Wij zeggen, uh, de Duitsers zeggen doe hast, wij, wij zeggen doe hest. Ja, dus ja. Ja, het, het lijkt er allemaal erg op elkaar. Wij kunnen met, het Groningse, uh, met de taal, kunnen taal tot Emden, uh, Hamburg, Bremen komen. Dan verstaat iedereen je. Wij zeggen mooi als groet, mooi, mooi, en in, in over de grens ook, mooi. Nou, dan kan ik gewoon eigenlijk Gronings blijven praten, verstaan ze me allemaal. Wat grappig. Ja. Sowieso kun jij je volgens mij heel goed verstaanbaar maken, want ik heb gelezen dat jij zeven talen spreekt en jawel, beheerst. Ja, ik spreek wel wat talen. En eigenlijk nog wel een paar meer, maar ik, ik, ik, heb ook, ik beheers ook wel een paar basic, zeg maar. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, dat je dat een ik soort het wel, basisuitgangspunt dat hebt? Dat ik wel dus een gesprek kan voeren, maar niet op hoog niveau. En, ja, eh, geen dus, politieke discussie? Nee, maar en dat van ik ook, ook niet aard? alles begrijp. Grieks bijvoorbeeld, dat, dat spreek ik wel een heel klein beetje, maar nou, dat, redelijk, zeg maar. Daar kan ik me goed verstaanbaar in maken. Maar als ik een maand in Griekenland ben, dan, dan spreek ik dat ook. Wat want, bijzonder. Ja, ik ga zitten en ik lig met mijn gat omhoog in de zon. Of, uh, maar neem boekjes mee en wil die taal spreken. Want ik kan niet uitstaan dat om mij heen mensen praten... wat ik niet kan horen en begrijpen. Het is trouwens wel een heel bijzonder beeld. Imkamerina Camarina ligt met haar gat omhoog in de ja, zon. Ja. Dat is anders dan hoe dat ja, de gemiddelde andere Ja, andere mensen het mens het met het gezicht omhoog. Maar oh. ik lig met mijn gat omhoog en heb het boekje voor me... En kruipt dan ook als een hond met op, de zo, op de ellebogen eigenlijk. En dan op het de laatst denk ik: wat zit, lig ik hier raar? Ik zie ook mensen raar kijken. Want ik ben natuurlijk al een oud meisje. Ja, maar je hebt dan nog wel een soepel lijf. Want ik zal onmiddellijk ja, ik, bij die houding uh, pijn in mijn rug krijgen. Nee, ik heb een heel soepel lijf voor mijn ja. leeftijd. Buitengewoon, mag ik wel zeggen. Voor je leeftijd niet, uh, of altijd al? Altijd al, ja. Ja. ja. Met hernia's en alles, maar ik ben heel soepel. Dat klopt absoluut. Voor jouw leeftijd. Maar ja. hebben we het eigenlijk over? Je wordt pas 70. Ja, jaar. dat is niks. Dus dat, dat is, is een niks. drupje in de eeuwigheid. Ja. Mensen zeuren zo ze overleefd. En denk ik, 100, 100 jaar is niks. En, en tijd bestaat niet. En dat is een heel mal, mal begrip. Dat je denkt van... van het is ook voor, voor mensen 20 jaar en dan 30. Iemand zei, ik word 30. Wat word ik nu al oud? Moest ik zo lachen? Toen zei ik, nou, je begint pas. Ja, wat is dat nou is voor af. een leeftijd? Het is helemaal niks. Ja. In de eeuwigheid is het, is het niets. Ik kwam gisteren een citaat tegen en ik ben kwijt van wie het is. Dat is natuurlijk niet zo handig. Maar de opmerking was, doodgaan is niet erg, maar ouder worden. Ja, nou, ouder worden. Kijk, je, je, je kan op verschillende manieren ouder worden. Als je ouder wordt, en dat kan al heel vroeg beginnen en je bent niet fit. Dat is verrekte lastig. He, ik, heb, ik ben natuurlijk gezegend, ik rijd nog in mijn uppie hierheen en, uh, en, en, en kan mij nog goed uh, redden met alles. Denk niet aan, ik denk niet aan leeftijd. Ook niet als ik werk. En ook, uh, ik heb zelden dat ik denk van nou, dat kan ik niet meer aan. Ik kan het eigenlijk altijd wel aan. Maar je zal dat maar niet hebben. Ik, ik heb vriendinnen die, die echt zeven, acht jaar jonger zijn, die niet doen en kunnen wat ik dan, wat ik dan nu nog kan. En je zegt, uh, ik kan eigenlijk altijd alles wel aan. Dan heb je het in eerste instantie over het fysieke uh, ja. aspect. Ja. Want, want soms komt dan die mega huilbui ja. langs in je ja. eentje. Wanneer begint zoiets? En, en op basis ja, ja. waarvan? Nou, um, <tosses> bij mij um, is het wel een paar keer in mijn leven gebeurd... dat ik ontzettend depressief ben geweest. Ik heb in de jaren tachtig een keer een mega depressie gehad... Na het breken van een been. En toen dacht ik, ja als ik nu niet meer kan zingen, wat ga ik dan doen? En Toen ben ik gaan schrijven. En toen schreef ik boeken. En, maar ik was vergeten dat ik dat als kind ook eigenlijk al heel goed deed. En dat mijn, mijn, mijn opstellen over de natuur ter inzage lagen. Maar dat was ik helemaal vergeten. En toen dacht ik, ja, natuurlijk kan ik schrijven. En dat deed ik al eerder. Nou, toen ben ik gaan schrijven en toen vond ik dat ook zo leuk... dat ik het hele zingen vergat. Zo het ben ik dan grappige ook... is dat ik denk dat wanneer je een mechanisch probleem hebt... los uh, van, van de stembanden... dat je dan altijd nog zult kunnen blijven zingen. Waarom kon je dan niet meer zingen na het breken van een been? Omdat je niet... Het is niet leuk voor het publiek dat je in een rolstoel zit. klinkt heel hard dat ik het zo zeg. Ik wou net zeggen, want... Uh, Koos, Albert. Koos Alberts. Koos Alberts doet ja, het al nou, jaren. Ja, maar... Kijk, A is het ook een man. En dat accepteren mensen vlotter. Is dat, een, is dat echt een verschil, denk ja, je? Absoluut, ja, absoluut. Een vrouw moet. Uh, ja, een, vrouw, fysiek moet, gezien. Nou, kijk, dat ik heb vrouwelijke er met mijn hebben. benen in de lucht. En nu waar kon ik dan niet lopen. Ik had een dubbelbeenfractuur. En kreeg daar een enorme infectie in het ziekenhuis. En daar ben, ben ik dan wel een jaar zoet mee geweest. Tot op amputatie na. Bijna. En uh, toen werd ik toch wel heel uh, depressief Toen dacht ik, nou... Dan nou, had je dus bijna de tweede zangeres zonder naam ja, kunnen Ja, toen, toen dacht ik die hebben we been... Uh... Nee, maar ik, dat dacht ik ook echt. Ik zei, nou, ik kan ook, kan ook niet makkelijk gaan lopen. Ik zei, want we hebben al zangeres zonder naam. is er al. Ik zei, dat kan ik niet nadoen. Ik zei, dat mag niet. Mary is uniek en die moet dat blijven alleen. Dus ik had echt iets, ik denk, ja, ik moet nu iets bedenken... want de moderne geneeskunde kan niet verhelpen wat ik heb. En hoe begon jij met het bestrijden van die depressie? Want dat is dan zo'n moment dat er een enorme tegenslag zich voordoet. En dan moet je de veerkracht hebben om daarmee aan de slag te gaan. Maar hoe ben je die depressie gaan bevechten? Even los van het feit dat je je plotseling realiseert... ik kan gaan schrijven. Dat uh, moet ergens beginnen. Ik ben niet zo moedig als het wel lijkt. Ik had altijd wel mensen om me heen die mij gaande hielden. Die mij in de gaten hielden. Was het dan niet mijn moeder? Hè? Want die zat in Groningen, die woonde in Groningen. had ik toch leidje. Uh, mijn oude getrouwe, zeg ik altijd. Ze is tien jaar ouder dan ik. En ze is nu nog de generaal, noemen we haar... Uh, een echte Amsterdamse uit de Marnikstraat. Maar het is ook de enige vrouw die zegt. Gods kolere Marie, je ziet er niet uit, doe wat anders dan. Dat zegt ze gewoon en, en dan is het ook zo. Dat wou ik net vragen. Ja, is het dan ook echt absoluut. zo? Absoluut. Ja. Als zij het zegt, dan uh, dan kijk ik nog een keer en denk ik, nou ze heeft eigenlijk wel gelijk. Soms ben ik het niet meteen. haar zeg ik, ja, Leid, dit is weer de nieuwe mode. Nou, het lijkt wel een hobbelzak. Ik zei, nou dan moet je dan maar aan wennen. Ik, maar meestal luister ik naar haar. En ze heeft een heel, ook nu nog een hele gezonde visie op het leven... die mij ook altijd weer op het rechte pad gezet heeft. Dus Zij... hebben andere mensen je op dat moment in die diepe depressie... in de jaren tachtig jou de handvatten aangereikt... of heb je ze voor een gedeelte ook zelf kunnen vinden? Ik heb ze wel gevonden, maar ze zijn me ook aangereikt in diepe zielenood. Mag ik wel zeggen, ik ben niet in de steek gelaten. Laat je dat uh, ook zien, die diepe zielennood. Ja, andere, want absoluut. Want je zei net, ik kan onbedaarlijk danken ja, in mijn oh, eentje. Ja, ik, ik ben onbe onbedaarlijk depressief geweest. Ja, maar dus ook <coughs> laat je dat zien aan anderen? Ja, ik, ik kon niet anders. Ja. Ik had het eigenlijk allemaal wel gezien. Ik, ik dacht, nou, ik wil wel uitstappen ook. Niet uit, uit ontevredenheid, maar gewoon dat ik dacht... nou, ik heb er geen zin meer in. Ik heb een leuk leven gehad, nou, doei. Zo, zoiets. Zo'n soort gevoel. Toen dacht ik op plaats, ja... Ik denk, ja, dat moet dus niet. En dat had eventueel ook nog niet eens zo ernstig geweest. Want je bent volgens mij de mening toegedaan dat je dan ja. eenvoudigweg naar een andere dimensie ja, overgaat. Ja, naar een andere dimensie. Dus er is ja. hierna wel weer een volgend station waar ja, je boos gewoon verblijven. Nou, dit, dit is niet leuk meer. Ik ga nu even, even wandelen en kijken, vooruitkijken. Want daar is. Zo, zo ben ik dan ook wel weer. Dus ik denk, ja, maar dan ontbreek je natuurlijk toch de moed. En voordat je zo'n stap echt zet, moet je wel heel ver, heel diep gezonken zijn. Dat was ik dus niet. En, en ik vind ook niet. dat wanneer je dat zou doen, dat je in ieder geval ervoor moet zorgen... dat je ouders er niet meer zijn om dat mee te maken. Ik dacht, Laat staan de rest van je naasten. Ik dacht toen ik goed nadacht, ik mag dat niet doen. Ik ben ook een voorbeeld. Mensen uh, kijken ook naar je, wat jij dan... Wat jij dan als voorbeeld voor, voor anderen betekent. He, ik heb prachtige brieven gehad. en prachtige vriendschappen opgebouwd. mag ik niet doen. Dus ik, heb, ik, heb, ik ben dat. Ik heb het ook uit mijn hoofd gezet. Dus, dat vind ik heel fijn, ja. want anders had je hier ook niet gezeten. Nee. in Camarina. Ja. op Radio 1 Benachtvlucht. En ik zeg dat niet alleen. In het eigen belang. Maar uh, dat wat je hier uitstraalt. Uh, dat, dat is zo verwarmend en toevallig mailde vannacht uh, Gerda Bijlo dat nog. Ik zei goh, Gerda, je mailt weer, je bent aan het luisteren. Heb je misschien voor later nog een vraag voor Imka Marina, die is hier de gast. En het eerste wat ze mailde was: ik word altijd blij als ik aan Imka Marina Ach, denk. Leuk, ja. dus, dus, dus inderdaad, je straalt iets uit en daar hebben andere mensen heel veel aan. Ja, dat, is, dat, dat klopt ook. En dat, dat is ook wel. Uh, ik merkte als kind dat ik mensen kon amuseren. En dat andere kinderen dat niet konden. Wie was als kind jouw publiek? Wie waren dat? Welke mensen? In de klas al. Ja, ja. In de klas, en mijn, mijn leraar en mijn ouders en mijn oma en de mensen in de straat. En toen kreeg ik een gitaar, want ik, ik wilde zo graag pianoles hebben, maar mijn moeke was zunig. En die zei: Ja, dat is niet te veel geld. Dat mag maar nooit. Ik zei: Nou mag ik dan wel een gitaar. Nou, die kreeg ik dan van, want dat sprak er wel erg aan. Spaans bloedjaar, gitaar. Nou, dat, dat moest toch kunnen. Dus ik kreeg gitaar. Ik leerde mij daar zelf op spelen. En ik kon toen merken dat de mensen daar helemaal verbijsterd naar luisteren. Dat dat prachtig klonk. En dat was ik ook helemaal weg van. Klanken. En ja. Toen dacht ik, nou, daar moet ik iets mee doen. Dus toen zijn we liedjes gaan zingen, mijn moeder en ik. En toen kwam er eens een keer de manier van de muziekschool. En die zag dat aan. Ik was toen een jaar of elf. En die zei, nou, mevrouw Bijl, u moet haar beslist naar de muziekschool sturen. Want het kind is uh, van nature uh, een talent waar je niet zoveel aan hoeft te doen. Dat zie je niet zoveel. U moet haar dat even gunnen. En dat, mijn moeder zei, onmiddellijk, je hebt gelijk. We zullen haar naar de muziekschool doen. En dat vond ik ook heel heerlijk om te doen. En lijk je ook op je moeder? En ik bedoel ja. puur qua karakter? Mm, ja. Dat Spaanse bloed wat ik, daar door die aarde Ik ruis... het verschrikkelijk dat iemand vroeger wel eens zei... Van, nou, je hebt ook veel van je moeder. Ik dacht altijd, ik wil nooit zoals mijn moeker worden. Want, want ik zei altijd moeken. Ik wilde dus zoals mijn vader zijn. Want mijn vader oh. was mijn oogappel en mijn vader stierf heel jong. En um, ik was enig kind en mijn moeder... En ik konden eigenlijk nooit goed door de bocht samen. Ik vond mijn moeder een draak... Qua karakter, maar ook ontzettend warm, liefdevol, heel zuidelijk. Ontzettend on-Nederlands. Een zeer Spaanse aandoende vrouw. Herkende je misschien niet een paar van die drakerigheden in haar... die je nee. misschien zelf ook had? toen niet. Omdat Helemaal niet. Het, hè? Helemaal niet. Toen niet, maar nee. nu? Ach, ik loop een spiegel voorbij, ik zie mijn moeken. En ik doe dingen die mijn moeder deed. Uh, in denkwijze ook. En... Ook dat ik mijn moeder vaak voor ouderwets versleten. Of dat ik dacht van, oh, dat ik niet uit kon staan. Dat kan ik nog niet uitstaan. Dat ze zo krenterig kon zijn. Op niks. Maar ze gaf me wel honderd stoelen toen ik geen geld meer had voor in het restaurant. Om stoelen, voor geld voor stoelen te kopen. De, die bestelde ze voor me. En toen zei ik, weet je, dat dit de eerste keer is dat je iets geeft... Dus ja, al die schieten stronden hebben we allemaal niks aan. Ze zegt, ik wel wanneer dat echt nodig is. De <laughs> <Wanneer> eerste... Dat... <laughs> nou, al, al die uh, onzin dingen, dat is allemaal niet nodig. Maar ik weet wel wanneer het wel echt ja, nodig is. Ja, dat tweede verstond ik. Ja. Maar het eerste, zeg dat nog eens. Ja, schi st schieten stronden. Schieten stronden? Ja, schieten ah. uh, Zo allemaal onzin dingen. Rotzooi. Ja, ja. En ja, en, ik, ik, ik heb mijn petje voor eraf genomen. Ben jij misschien juist te vrijgeven geworden om datgene wat je bij haar hebt ervaren... Ja. Uh, uh, te compenseren. Ja. He, dus dat je gewoon alles maar huppla ja. en iedereen mag erin delen. Ja. Misschien soms ook wel tegen beter weten in. Ja, ik geef veel. Ja. En dat, dat is niet alleen um, probeer ik mijn warmte te geven... maar ik, ge ik geef ook veel weg. Dat klopt echt. Loop je wel eens met je spreekwoordelijke gok tegen de muur aan... Uh, als die dingen gebeuren, dat weggeven ja. en dat ongebreideld doen? nee. Want ik, ik geef zonder spijt, ik zie niet om. Ik, ik leen ook niet iemand geld. Als ik het echt nodig vind, dan geef ik iemand geld. En ik wil geen vriendschappen kwijt. Ik kan ontzettend makkelijk afstand van dingen doen. Maar ik ben natuurlijk niet gek, daar gaat het niet om. Maar ik, ik, ik, ik hang niet aan dingen. Ik ruim nu ook rigoureus op. Ik ben mijn leven aan het, aan het opruimen. Waarom ben je dat nu aan het doen? Omdat ik... Um, mijn zoon niet mag opzadelen met zo'n enorme erfenis en van mijn moeder... die drie huizen volgespaard had met afschuwelijke en prachtige dingen tegelijk. En dat erfde ik allemaal. En daar heb ik een jaar over gedaan om, dat, om zo ver te komen om dat huis leeg te halen. Ik kon het niet. Als ik in het huis kwam, moest ik zo verschrikkelijk janken... En het, het was nog mijn moeders huis helemaal. Het, het heeft al een jaar zo gestaan. En toen kon ik het pas leeghalen. Heb ik met behulp van Steven en de jongen die toen bij ons ging werken. En die hebben het opgeruimd en ingepakt. En je wilt het niet weten. Beeldjes en paardjes en hondjes en poesjes. En dan zei ze, hoorde ik altijd de stem zeggen. Niet zomaar wat weggooien hoor. Want Moeken heeft prachtige dingen ertussen. En zij wist dat ik dan... Dat ik, dat ik dan ook begreep wat zij bedoelde. Zij bedoelde, er zitten echt mooie spullen, antieke spullen... die kostbaar zijn of mooi zijn, tussen de, de, de kiets. Er zat kunst tussen en dat, dat was dus ook zo. Het lijkt me ook verdomd moeilijk om het als enig kind te moeten doen. Vreselijk. Als je namelijk broers en zussen hebt... Ja. Dan, dan mits de verhoudingen een beetje redelijk zijn... Ja. Dan kun je daar heel veel in delen. Zowel ja. praktisch wat betreft het opruimen en, ja. en de schouders daaronder zetten als de stofzuiger door de Eerste Kamer die ja, leeg geraakt. Het, lijk, het lijkt me heerlijk om een broer of zus te hebben. Als ze ja. een broer willen hebben. En ook een zus, dat leek me ook zo leuk. Waarom hadden jouw ouders maar één kind? Ja, het het, het, ja, het ging, is wel veel wat ze hadden, maar. Nee, dat nee, maar ge ja, ging gewoon niet meer zeker. Dat weet ik ook niet. Dat nee, het, het ging niet meer. Heb je dat ook nooit gevraagd? Ja, ik, nee, het ging niet meer. Mijn moeder kreeg maar één kind en dat was ik. En, en, en voor de rest was het goed. Niet aan, en mijn ouders hadden, hadden een goed huwelijk. Dus daar lag het niet aan. Maar ja, dat kwam niet meer. Er kwamen niet meer nazaten. Ik heb nog wel, ze heeft nog wel een keer een miskraam gehad. Dat weet ik nog wel. Toen was, was mijn moeder 38. En dat, dat weet ik nog. En dat vond ze heel erg. En toen lukte het niet meer. Wat weet je dan nog van? Want Had dat, zij dan de openheid om daar met jou over te praten? Of, of nee, je gewoon, maar, voelde je aan je water? Er is nee, wat aan ik wist dat er wat met mijn moeder was. Want ze had zulke bloedingen. En dat vond ik verschrikkelijk. Ik, ik was helemaal bezorgd voor haar. En dus ik wist wel dat er wat was, maar ik kon niet zeggen wat. Maar na nou, de hand heb ik natuurlijk dat begrepen. en heeft ze het ook verteld. Dat vond ik wel heel bijzonder. Was jij als kind omdat je immers de enige was in dat gezin met die beide ouders, wel eens eenzaam. En dat dat een reden geweest kan zijn om, om in die theatraliteit nee, te gaan nee, zitten. Of nee, heeft dat nee, het een helemaal niets met het ander te maken? Nee, ik was ontzettend... Uh, de, wij zijn heel lijfelijk, vooral van mijn moederszijde. Uh, mijn moeder had een oudere zuster, mijn tante Dietje. Dat was eigenlijk mijn tweede moeder. Die heeft mij gevoed toen ik geboren werd. In Zuidbroek was het oorlog... En, en mijn moeker kon geen melk geven onmiddellijk. En ik lag eigenlijk dood te gaan, want er was geen eten en ik had honger. En ik lag, lag daar als klein baby Mijn tante Dietje kwam met Adriaan, wat nu nog een van mijn lievelingsneven is, aangelopen uit de verhalen, zoals ik het gehoord heb. En die zag mij en die riep, "Ach, oh, dat live kind, ga je dood, geef me je Mohammed. Ik werd meegenomen en heb tot mijn derde jaar aan mijn, moeke, aan mijn tweede moekers gehangen en Adriaan aan de andere kant. En Adriaan en ik zijn nog gevoelsmatig broer en zus. Heel gek. Maar mijn moeder is wel altijd jaloers geweest op mijn tante Dietje. Maar mijn tante Dietje was... Ik was 52 toen zat ik nog beter op schoot. Ze is al live. Het komt gauw in en Bimi. En ik zit dat 52-jarige bij mijn tante op schoot met mijn armen om de nek. En dan zoenden we en dan knuffelden we. Wij zijn heel lijfelijk. Waar kwam de jaloezie van je moeder vandaan dan? Vanwege die borstvoeding drie jaar lang? Nee, Omdat je nee als moeder nou dan ging ik wel doen. naar mijn tante Dietje. En dan zei ik maar even naar nou, tante Dietje. Ja. Nou, naar nou, tante Dietje. Je kan toch ook wel bij mij komen? Ik zei, ja, ik kom morgen bij je. Ja, je hoeft nu toch niet naar tante Dietje. Ze dus was er jaloers op dat ik dan ook naar haar ging. Dat was heel bizar eigenlijk. Dan zat je als 52-jarige ook op de schoot van je moeder? Of alleen maar bij tante Dietje? Nee, ook bij Moeken. Ah, ja, nee, en ook, ja, wij waren heel lijfelijk. Ja. En ik zoen alles. Ik zoen de katten ook. En ik zoen... Ik heb een eend het leven gehouden. Een oud eendje die ik al tien jaar heb. Zolang ik daar woon, zijn dat eenden, die zijn gewoon gedomesticeerd. Die kan ik oppakken. Die eten uit mijn hand. En een van die eentjes was min geworden tijdens die kou die geweest is. En dan gaat ze gewoon voor de deur zitten. En als ze mij dan ziet, zegt ze alleen maar... Nee, mee, mee. En dan pak ik haar op en neem haar mee naar binnen. Zet er in een bakje lauw water. Geef haar eten. Ik heb altijd opfokvoer voor eenden. En dan komt ze weer helemaal bij. En die knuffel ik ook. Die vindt het ook lekker om geaard te worden. Ja, heel lijfelijk, heel knuffelig. Maar het moet niet meteen volgens mij ook richting erotiek gaan. Ik hoorde je bijvoorbeeld net even voor de uitzending iets vertellen... over een dame die zich inmiddels op relatieplanet.nl... of Date.nl of parship.nl heeft ingeschreven... en met de meest wonderlijke verhalen thuiskomt. En in een week tijd links en rechts wat afhandelt. Waarom gaat je dat dan? Te ver. Ik, ik zou dat niet doen. Op mijn, ik vind dat niet verstandig. Op jouw leeftijd, wou je zeggen? Nou, maar dat nee, bedoel nee, je niet. nee, dat bedoel ik niet. Ik, ik vind niet dat je ten koste van alles een partner moet gaan zoeken dat dient zich vanzelf een keer aan en anders maar niet. Want je hebt allemaal je leven ook al geleid... en twintig word je toch niet meer. En je, ieder heeft zijn bagage aan zich gehangen van het verleden... en van wat je geweest bent in het leven als mens. En dat kunnen je wel een tijdje verbergen... maar dat kom je allemaal tegen in zo'n nieuwe relatie. En dat gaat allemaal zo vlug tegenwoordig. Uh, niet alleen uh, mijn vriendin heeft dat... maar ook een andere goede kennis van mij zit met hetzelfde probleem. Dan denk ik, het zijn allemaal mensen van boven de 45-50 en die zitten zich als tieners in die liefdesavonturen te storten... en werken de een naar de ander af. Kijken ook, oh, dat, die is nieuw, Oh, dat lijkt me wel wat. En dan stort iedereen zich massaal op. Ik vind, ik vind het verschrikkelijk, ik moet er niet aan denken. Nee, het zijn verre van mij, ik hoef niet. Dat hoef ik niet. Moet je er überhaupt nog aan denken om na Steven of St ja, Steven. Steven. Zeg ik Steven, dat goed met een ja. V? want, want nee, het is, is met P.H. Steffen staat nee, eigenlijk, eigenlijk met P.H. Maar Steven eigenlijk die Maar ja. weet je, ik zei vaak Steve. Maar het, maar het, het, is een echte, het was een echte gentleman, een Englishman. En ik, het was een heel prettig mens. Oh, I love the Rexen Oh, Oh, maar hij was yes. lief. En het was een ja. bijzonder prettig mens om om je heen te hebben. En ik mis hem verschrikkelijk. En hij is al meer dan een jaar weg. Ik mis hem nog. Ja. Ik heb helemaal geen zin aan een andere man. Nee. Misschien komt dat nog. Maar dan zou dat nog komen. Dan geef jij de voorkeur aan een rustige, toevallige ontmoeting. Uh, ja. Waar je gaat kijken welke kant het riviertje ja, opkabbelt. Nou, en en ja. dan uh, ga je met die flow mee. Ik, ik, ben, ik ben zonder uh, ook wel heel compleet. En ik, ik geniet ook van mijn vrijheid. En ik wil eigenlijk, ik wil nog steeds eigenlijk maar één man om me heen, dat is hij. Maar heb ja. je die, die vrijheid, waar je dan nu van geniet, die heb je toch binnen de relatie ook wel ervaren? Want je lijkt me oud en wijs genoeg om een relatie te kunnen opbouwen. waarbinnen de vrijheid ook zijn plek krijgt. Ja, dat is ook wel zo. Maar het, ik was toch wel altijd de huisvrouw hoor. Dus ik kookte. En ik kookte ook op tijd, want het was een man die om zes uur zijn ze eten moest hebben, anders werd hij narrig. God, lijkt wel een Brabantse boer. Ja, het was echt een boer. In doen en laten. Niet, niet, als, niet uh, in zijn hoffelijkheid. Buitengewoon een buitengewoon hoffelijk mens. Een uh, gentleman, every inch, mag ik wel zeggen. Maar het, het was. Het, was een, het kon ook een Groninger boer zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik wou net even ja. een correctie aanbrengen, ja. want anders krijg ik zo meteen allerlei ja. woedende mailtjes. Het kan inderdaad ook een Friese boer zijn, het kan ja. een Groninger boer zijn, het kan een Limburgse boer zijn. Maar dat, dat zijn. is niet ver van mij, want ik ben heel basic. Ik zeg Brabant vanwege ja. de alliteratie, En omdat ik zelf geboren en getogen ja. ben in Brabant. En ook een beetje een boerin ben dus eigenlijk. Maar ik zeg het niet denigrerend, want nee. ik ben zelf ook heel... Ik kan genieten van buitenleven. Volgens ik ben mij ben een... je heel aards. Ik ben verschrikkelijk aard. Ik ben een echte stier. Ik ben aardig gebonden. Ik kan niet buiten de geur van aarde. Ik ben altijd aan het vroeten in de aarde. Ik ben altijd aan het planten. Alles bloeit. Komt het bloei onder mijn handen. Ik creëer prachtige tuinen. In tijd van de mum. Ik weet ook precies hoe ik het hebben wil. Ik had ook tuinarchitecten kunnen zijn. Ik heb ook, ik heb ja. ook visie. Ik vroeg me andere mensen. wat je had willen doen inderdaad. Wanneer je niet nou, uh, in dus, uh, de showbiz terecht was gekomen. Als zangeres, cabaretier. Uh... Een tuinarchitect. Ja. Uh, of, of gewoon architect. Maar ik denk daar. Nou, ik las ergens dat wanneer je gewoon architect geworden zou zijn... dat je je dan ook bezig zou zijn gaan houden... met alle exacte berekeningen. Heb jij naast je talenknobbel... Nee. Uh, dan inderdaad zo'n B-kant in Absoluut niet. Ik ben niet beta. Ja. Ik doe alles op de gok. En dan klopt het ook wel. Maar je werkt nooit tot op de precisie. Um, ik sta bij een kassa. Ik krijg geld terug. En dan zie ik dat in een oogopslag, want ik ben wel heel snel van dingen. En dan hou ik mijn handen zo. en voor de luisteraar thuis, de twee handen worden nu... zo, waar het geld op ligt, wat ik naar boven, naast elkaar gehouden. Is net nog gebeurd. En toen zegt het meisje aan de kassa van de C-1000... Is het niet Is Is nee kleuf nooit. Ik geloof het niet dat het goed is. En ik liet het zo. En oh zegt ze, nee, ik geef te veel... En die kinderen moeten dat zelf bijpassen. Dus dat is doodzielig. Is dat echt zo? Ja, dat wanneer er een kastverschil ja, ja, ja, ja, is... Die moeten dat en, zelf en ze bijpassen. niet aantoonbaar dat, uh, ja. uh, kunnen bewijzen... dat het niet aan hen heeft gelegen... dat ze dat dan moeten bijpassen... Ja. Dat is een harde regel maar het schijnt wel te helpen dat men preciezer gaat werken. Maar dat vind ik zielig. Daar hadden dus geen zeven ja. op, zijn moeite vroeger. Maar ik, ik het, dan geef ik het terug. Dus in hoeverre heel... geloof jij in de goedheid van de mens? Uh, laten we zeggen, percentueel gezien, hoeveel mensen geven het terug en hoeveel mensen denken zo dat is mooi meegenomen, want ik krijg je 20 euro te veel wegwezen? Ik denk dat een heleboel mensen uh, het geld nemen, maar daar, ik ben daar heel bij gelovig in. Daar geloof ik niet in. Dat mag je niet doen. Je mag wel geld houden wat je vindt, wat van iemand is, wat wel van iemand is, maar wat niet te traceren is, dat pak ik zonder enige scrupule. Maar ik zou nooit be bewust mensen benadelen. Dat vind ik verschrikkelijk. Well, en, vind en, het ook en heb je nog geloof in de goedheid van mensen? Ik neem nam ja, nog steeds minder. Ik heb wel geloof in goedheid, ja? jawel. Maar, het, het, um... maar jij wordt, word jij wel eens belazerd in je leven? Ja, alleen, alleen maar. Alleen maar. Ja. Ja, voortdurend. Ik zal niet vragen door wie, want dan nee, ga je nee, weer nee, iets roepen... Nee. en dan sta je nee. morgen weer in de rechtbank. Ja, nee, nee maar je wordt belazerd. En in de... Maar ook die mensen komen zichzelf alweer tegen. Ja. Dat, is, dat, dat, dat is iets, daar, daar ben ik hevig van overtuigd. Even over de rechtbank gesproken, voor alle ja. duidelijkheid. Je hebt gisteren een kort geding verloren. Dat nee, was... ik heb niet verloren. Oh, ik dacht dat dat werd medegedeeld. Ja, als... maar dat uh... moeten ze zelf dan maar weten. Ik heb niet verloren. Ja, je uh, hoeft het geen was... schadevergoeding te betalen. Nee. Nou, dat vond ik niet Ja, prettig. dat is inderdaad prettig. En, ja. die, en die excuus, want ik heb, er is geen naam genoemd namelijk in dat artikel. Het is ook een hele merkwaardige beslu besluit geweest. Een beetje tweeslachtig besluit van de rechter. Maar ik heb er geen enkele moeite mee om een excuus te maken. Want misschien bedoel ik die man wel helemaal niet. Nee. Er stond dat een artikel in, in, in zo'n zo roggelberoepen. Nee, een niet een rolle blaadje, een groot, een groot? Ja. ja, ik noem dat altijd blaadje, omdat ik er niet zo'n hoge pet ja, van op heb. Ja, dat weet ik wel, maar iedereen leest het wel. Ja? Ja. Het ligt er overal. En dus, is het dan terecht dat iemand daar uh, een, een excuus voor verlangt? Nee, maar uh, er zijn mensen die dat als stok nemen... om verder te gaan, ja. om jou te benadelen. En als bepaalde dingen zouden gebeuren... Dat is niets voor niets een gezegde. Liegen tot het gedrukt staat. Je, men liegt, je kunt liegen, dan is het liegen. Maar als het in de krant staat, of het staat gedrukt en je leest het dan, dan is het waar. En iemand die er heel goed in is, in liegen, die doet het liegen dat het gedrukt staat, of niet? Tot, tot het gedrukt staat. Oh, ja, ik en dan ook... is het waar geworden. Dan lieg jij niet meer voor. voor Jan met een pet, of voor anderen. Want dan kun je aantonen... kijk, het staat hier. Ja. Je kunt vallen opzetten voor mensen. En wat jij zegt, is degene die vallen opzetten... die komen zichzelf wel weer tegen. Ja hoor, ja, die vallen er vanzelf weer in. Want en die... toch, ondanks het feit dat jij dus... veelvuldig belazerd wordt in je leven... in Marina, één minuut over half zeven... op Radio 1 oh. benachtvluchten... <laughs> zodat men weet waar men naar luistert. Ja, ja, ja, ja ze herkennen waar. je toch wel. Nou, dat weet ik niet. <laughs> Stem wel um, vaak. Ja... <laughs> uh, toch, toch blijf jij wel geloven in de goedheid van de mensen. Jawel, ik, ik ben ervan overtuigd dat, uh, dat, dat een heel groot deel van de, van, de, van de mensen, ook van de jonge mensen, beslist niet kwaad van opzet is. Er is wel een kentering gaande, hè, want wij leven natuurlijk nu toch in de tijd van de elektronische snelweg, dat normen verzet worden. En ik hoorde Claudia Brey uh, in een prachtig interview gisteravond zeggen. Um, dat, dat zij het een hele kwalijke ontwikkeling vond... dat er geen sterke mensen meer zijn die zeggen... dit kan niet en dat kan wel op regeringniveau En dat is wat ze zegt, wat, wat ontbreekt op het ogenblik. Dan moet iemand gewoon zeggen, dit is gemiep en gemap. He, een, een politicus moet geen... Geen kwinkslag geven als er iets serieus gevraagd wordt. en daar een lullig antwoord op geven. wat dan zogenaamd grappig is. Nee, die moet begrijpen dat dat niet kan, want daar zit hij niet voor. Moeten we dan het veelgebruikte woord transparant neerzetten? Nee. Gewoon zeggen waar het op staat en laten zien wat jouw gedachten erover Je moet reageren, niet alles zeggen waar het op staat. Regeren moet achter gesloten deuren gebeuren. En regeren moet niet door het volk gebeuren. En ja, maar het nu... volk kiest. Dus uiteindelijk het, regeert in principe kan... de stem van het volk Het volk mee. kan niet regeren. Het volk kan wel kiezen. Ja. Maar het volk kan niet regeren. Nee, de stem van het volk regeert mee. Zo moet je het denken, zien, denk ik. capabele mannen en vrouwen hebben. En dat is nu niet zo? Of vond Claudia dat het niet zo was? Uh, Zij zei, de norm, ook op televisie is met al die juppies ju en die mensen in spijkerbroeken... die, en die uh, met ontblote bovenlijven getatoeëerd... die vreselijke dingen uitvreten, dat, dat allemaal... en zuipen op vakantie. Ze zegt, natuurlijk keten we allemaal wel. Ze zegt, maar dat is, op het laatste is dat de norm geworden. Dat gedrag, bijna gedrag He, van een eh, bier over je hoofd gooien... Oh, oh, dat, dat is op plaats de norm. En dan is het dus... omdat het de norm geworden is op televisie... Is het ik wil dus... net zeggen, ik heb het gevoel ja. dat je dan inderdaad pleit... voor, voor het verdwijnen van, van dat soort... Uh, laten we zeggen... Uh, normverlagende programma's. Nee, dat hoeft niet. Je mag het wel laten zien. Maar je moet het niet altijd... alsmaar laten zien... zodat de andere dingen waar het om draait... vergeten zijn. En waar draait het om? Om... Ik heb het nu over regeren, hè? Ja. Het draait om dat de huishouding van de staat... en het rechtvaardigheidsbesef van rechten en plichten van burgers... dat dat gewaarborgd is. Ja, ja, ik mag heb niet... namelijk Balken-NNL en nooit met een ontbloot bovenlijf op een boot... Uh, ja, ik wel. Ja. Ik heb hem wel eens op een foto gezien dat hij sportief bezig was. Maar wel <laughs> sportief met zijn <laughs> lange broek aan. Gelukkig maar. Ja. We willen hem toch niet in korte broek zien. Ach, je wel? weet niet hoe leuk oh. die is. Is dat jouw type, ja? Nee, nee, nee. Maar ach, ik, ik, ik vond hem eigenlijk best in die zin bekwaam dat hij het zo lang uitgehouden heeft. Dat ja. vond ik zo slim. Heel bijzonder. Ja, ik vond hem toch wel heel bijzonder. Ik wist ook altijd iets geruststellends uit te stralen. Maar ik ben natuurlijk opgevoed met een uil. En uh, ja, ik ben een ontzettend rode buurt uh, grootgebracht. Wat alleen maar nu in het kader van het FNV en alles zit. Dus je blijft. Je blijft socialist en hart en nieren. En ik ben ook wel eens uitgeweken naar andere, naar rechtse kant. Want ik merk nu wel, nu ik onderneemster ben geworden, hè, dat het heel moeilijk is um, met ontslagrecht en dat soort dingen. Je komt ook niet meer uh, ja. van die oude wetten af en dat is ontzettend moeilijk. Je zal maar een paar uh, mensen in dienst hebben terwijl ja. het niet lekker gaat. En je kunt moet niet je heel slim zijn. Je... En dan moet je allerlei. Uh, vallen bedenken en, en, en files maken en een soort boekhouding aanleggen van ja, maar ik heb je toen toch ook al gezegd. En dan en... dreig jij die onaangename persoon te worden die we uh, net ontschreven die straks wel ter ja. verantwoording wordt geroepen wanneer die ja. naar die andere dimensie overgaat. Ja. En dan te horen krijgt ja, maar het wordt geen lekkere dimensie voor jou. Ja. Want je was niet zo'n lekker ding in je leven. Ja. Nou, en dat heb, willen ik, we voorkomen. Dan, ik heb daar geen zin in, dat ben ik niet voor. Dus sinds je ondernemerschap ben je toch wel weer ietsje uh, richting... Ik ben er niet geschikt liberaal, uh, ik, ja, denkwijze, gaan Ja, groeien. ik ben wel liberaler geworden. Ja. En dat, dat uh, tot mijn grote verdriet. Want ik, uh, ik, ben, ik, ben, wel, ja, ik ben wel altijd uh, partij van de arbeidsvrouw geweest. Maar ik heb uh, uitstapjes gemaakt naar alle richtingen... En ben eigenlijk een beetje de weg kwijt. Omdat ik het niet eens ben met veel dingen niet in de partij. Dus, maar dat neemt niet weg dat ik, dat ik toch wel... Dat je wel eens socialiste altijd socialist. Dat denk ik. Ja, laten we wel <lacht> eens. Als je opgroeit met Joop den Uil. Ja. dan krijg je dat volgens mij ook niet meer uit de vezels gepoetst. Nee, Want dat is natuurlijk toch niet. een heel legendarisch iemand. geweest. Ja, meest. en ik ben eigenlijk... Um, ik, ben over, ik heb ook een paar jaar uh, VVD gestemd in de tijd van Wiegel. Die vond ik geweldig. Wat ik zo grappig aan die wiegel vind, is dat hij dan... Nou ja, nee, het is eigenlijk helemaal niet grappig. Dat hij dan twee keer getrouwd is met uh, ja. uh, eerst de zus en dan de zus. En, en, en beide ja. ongelukken ze door een, nee, een auto-ongeval. Allebei. Wat, wat, wat een dat noodlot. Dat is toch te bizar? Ja, dat is noodlot. Geloof jij in lot en noodlot? Of, of geloof jij in toevalligheid? Of geloof jij in dat alles voorbestemd is? Nou, voorbestemd zal ik niet zeggen, maar... Um... Het valt je toe. Daarom heet het ook toe, toeval. Uh, toevallig. Het valt je toe. En dan kun je niet altijd zeggen dat dat gepland is. Het is ook een, een raakvlak van, van punten. En, uh, en soms uh, ligt het gewoon in de situaties dat dingen gebeuren in je leven. En de ene mens schijnt op een of andere manier... toch meer van dit of dat te krijgen dan de ander. En waar krijg jij dan het meest van waarvan je zou zeggen... dat mag wel een tandje minder? Ik weet het niet. Ik ben eigenlijk best een gelukkig mens. Ik denk dat ik heel heel um Heel gezegend ben met veel dingen. Ik heb, ik heb warmte, ik heb liefde, ik heb een goede gezondheid tot op heden. Um, ik heb een kind, een fantastische zoon die me met alles geholpen heeft. Wat een, wat een kind is dat geworden? Ik ben je ontzettend. Ja, het is, er, het is er ook maar oh, één. Oh. Floris heet hij? Ja, hij Floris, werkt ja. op Ameland op een camping en heeft daar een. Uh... Nee, hij werkt niet op een. Oh, niet meer. Camping. Oh, N nee, hij heeft een camping. Hij heeft een camping. Ja. Oh, sorry. Ja. En hij heeft twee restaurants. Een restaurant en hij heeft 42 man personeel. Inmiddels. Ja. En lacht mij uit. En hij stemt ook rechts? Dat weet ik niet. Nee, okay, weet je want niet. hij is CDA, want hij, ze zijn Rooms op Ameland. Maar dat wil niet zeggen dat je daar toch meteen bij aansluit? Ja hoor, ja, hoor. Ja. Ja, mijn kind is, uh, is zeer Rooms opgevoed door mijn fantastische schoonzusters uh, Dat meen ik echt. En dat is een goed kind geworden. Je hebt hem dus niet zelf opgevoed? Uh, na zijn zesde jaar niet. Hij is van zes tot twaalf jaar, tot, ja, tot jaar op Ameland geweest. En dat is heel goed voor een kind. Dat is fantastisch. Maar Je is dat niet heel goed een, mooie voor een jeugd kind? Jeugd nee, dat begrijp ik, omdat het een hele mooie plek is. Ja. Maar had hij dat niet liever dan willen verruilen voor een, een, een jeugd in die zes jaren met zijn eigen moeder? Nee, nee want nee. hij zei: Ma, mag ik op Ameland op, naar school? En dan kom jou, dan kom jou maar elke, elke maand twee keer of drie keer. Zo verstandig was hij al. Nou, dat deed ik ook. Hoe, en, hoe was dat voor jou om dat te horen? Vreselijk. Ja. Vreselijk. Ik heb ik, een diepe droefenis. Ja. Maar toen mijn kind twaalf was en naar Leeuwarden ging... He, want die kinderen van Ameland moeten verder studeren. En dan kun je op een eiland kun je niet verder inwezen. Oh, dat eiland niet. Ik geloof op Texel wel. Daar zijn wel middelbare ja, scholen. Ja, maar dat is ook wel heel erg vaste wals, noemen wij dat dan. Maar ik ben heel erg uh, gehecht aan Ameland. Yeah. Ik, ben, ik heb er ook een huisje nog. En daar, daar schrijf ik en daar, daar woon ik in. Het is een prachtig oud broos, schitterend... Uh, 17 e eeuwse uh, huisje, uit uh, 1680 of zoiets. En, en dat is net een oud poedendoosje. Het zo, ach, ik ben zo dol op dat huis en ik ben ook dol op de eilanders. Ze koesteren me en ik, ik, ben daar, ik denk altijd, ik droom altijd van mijn eiland. Ik zie jou daar al helemaal zitten Imca Marina, in Camerina ja, in dat huisje. Ja, het is, absoluut. Ik, zo, ik zit er ook vaak. Het is bijna alsof het een soort, een soort handschoen is ja. die, die je aantrekt. Het is en... heel klein, het is piepklein. Ja. En je maar je zoon is zes in en die zegt... Uh, even terug naar je zoon. Hè. Ja. Die, die is dus zes en die zegt dan tegen jou... Mama, mag ik uh, ja, uh, maar, op Ameland maar, naar, naar school? Maar van jou dat ik met pa op Ameland naar school ga. Opzien Amelands. Zei hij dat. En dat, nou, dat is een beetje Fries ook. En dat, daar had ik het eerst heel moeilijk mee. Maar ik heb, ik heb toch die keuze laten gaan. Want wat anders heb je van jezelf moeten je in scheiding om daar ja op te zeggen? Nou, ik wil ik geen scheiding met mijn ex-man. En ik ben overigens zeer bevriend gebleven. Want het is mijn kameraad gebleven, eeuwig. Um, als er wat is ook. Wij, wij zijn nog heel hecht met mijn schoonfamilie ook. Dat is nog altijd mijn schoonfamilie. Ja, ik vind ook wanneer je eenmaal kinderen ja. hebt... dat je dat dan niet uh, je moet amputeren. Je moet het niet willen amputeren. Nee. Je moet niet in vreselijke strijden gewikkeld zijn... om bezoekregelingen. Uh, ik dacht, als ik nu zeg dat dat niet goed is... dan gaat Dirk dat aanvechten. Want Dirk wou dat die jongen bij zich hebben. Hij wou gewoon de grip op dat kind niet verliezen. Ook omdat jij het misschien heel druk had met je carrière? Ja, hij dacht gewoon dat komt niet goed en laat ik dat nou maar doen. Maar dat, dat was natuurlijk ook wel goed gekomen bij mij. Want ik ben wel een goede moeder hoor. Maar ik kon me ook wel iets voorstellen... dat dat kind daar meer gemoedsrust heeft gekregen. En ik had twee schoonzusjes die alle twee niet getrouwd zijn. En die hebben ontzettend goed voor mijn kind gezorgd. En, en dan kom ik even terug bij de vraag die ik net stelde. Wat heb je zelf... Welke aderlating heb je moeten doen om dat inderdaad goed te keuren voor jezelf? Um, door daar heel uh, ruimhartig over dat te accepteren. Ruimhartig te accepteren. En dat is moeilijk. Ja, dat, dat is ontzettend moeilijk, want dat is tegendraads. Want een moeder wil haar kind bij zich. Ik heb, uh, ik heb toen ook hele zwarte verse geschreven. Ik heb ze bewaard in een schriftje. Zwarte versen, ja, met een zilveren randje, dacht ik later. Dat, dat is een beetje alsof je rouwpost binnenkrijgt, hè? Ja, dat hè? was ook zo. Ja, het was een soort Kijk, kun, rouwverwerking. Kun je je daar nog er eentje van herinneren, van zo'n zwart vers? Nee, maar ik, ik schreef ooit eens... toen was ik ook op het eiland en toen was het februari. En vroeger, toen ik pas getrouwd was met Dirk... vond ik het eiland Sintes zo kaal en zo koud en zo genadeloos. En toen dacht ik zelfs, het gras is verkleumd. En dat beschreef ik dan ook. En wij gingen dan naar de Hoorn. Dat is een plaat aan het eind van het eiland. En dan nam Dirk... Uh, planken mee, want anders zakte de jip ook de plekken weg... en dan ben je verdwenen en dan zit je vast in, in, de, in het zand, zeg maar. En dan namen we planken mee om daar weer weg te komen. En dan, dan werd je gestreamd door die oostenwind, die, die noordoostenwind en dan helemaal gezandstraald. En dan vond ik toch weer een prachtige witte schelp. En dan vond ik dat weer oh, schitterend. En daar schreef ik ook wel weer een gedicht over. En, en ik dacht, ja, zelfs het, uh, het gras is verkleumd. En als ik al sterf, sterf ik in februari als de zon nog niet krachtig genoeg is om mij te warmen. Ik heb daar eens een keer een heel mooi gedicht over geschreven... maar ik heb het weggestopt. Ik heb hem nog wel ergens, maar ik ga het niet publiceren. En, nou, misschien doet dan uh, uh, uh, Floris dat nadat je vergleden bent... want ik neem aan dat je dan dat wel nalaat in die erfenis die je hem wil geven. Je zei eerder in het gesprek... ik wil mijn zoon niet opzadelen met dezelfde erfenis... die ik van mijn moeder heb gekregen... met zoveel spullen en zoveel Ja, nou ja dat gaat om letterlijke spullen. Maar dit soort mooie ja, uh, hersenspinsels... Die, die moet je natuurlijk uh, Ja, maar dat vindt mijn en zoon goed ook bewaren. prachtig. Ja. En mijn zoon roept ook steeds dat ik mij niet meer met de horeca moet. Hij heeft het steeds geroepen, hoor. En hij had echt duizend procent gelijk. Hij zei, ma, begin niet in de horeca. Het is niks voor jou. Hij zei, je bent er niet geschikt voor. Je bent, hij zegt, je moet, je moet een duivel zijn als je in de horeca zit. Hij zegt, want anders kun je de, de winter niet onderhouden. En dan zei hij altijd, ma, doe het niet, doe het niet. En, uh, en dat, maar daar heb ik niet naar geluisterd. Ik wou het gewoon doen. Ik heb een prachtige zaak neergezet waar ik heel trots op ben. En hij ook. Op het laatste, ik zei, wil je het niet overnemen van me? Dat jij het onder je beheer hebt. Heeft hij nog over gedacht? En, maar hij zei gewoon, maar ik ben 2,5 uur onderweg. Ik zit een uur op de boot. Ik ben anderhalf uur aan het rijden. Vanaf Holwerd. moet je dwars Friesland door en dwars Groningen door. Dan ben je pas in Midwolda bij de Duitse grens. Dat is een hele Het lijkt zo dichtbij maar Het is niet zo. Maar zit er dan in hem veel meer duivel dan in jou? Nee. En Omdat tegen, hij het in de horeca wel redt? Nee, maar hij is, daar, hij is als horecakind grootgebracht. Hij is op de camping begonnen. heeft de leerschool bij Dirk gehad. Is naar de horeca hoge school geweest, heeft zich daarin ontwikkeld. Heeft stage gelopen bij Avero. Heeft zich verdiept in getallen en cijfers en dat soort dingen. Hij is veel meer beta ingesteld. En kan met moeiteloos dingen met twee woorden naar zijn hand zetten. Waar ik dan een heleboel woorden voor nodig heb. Of ik doe het niet, of ik, of ik druk mijn snor ervoor. Maar dat kan hij moeiteloos doen. Druk jij je snor wel eens ergens voor Ja, dan, ja, dan denk ik, oh, God, ik moet nu dit of dat gaan zeggen... En dan, dan ben ik even boodschappen aan het doen of ik doe wat anders. denk ik. Nou, straks zeg ik het. Ik heb het gevoel ja. dat wanneer jij echt met ziel en zaligheid ergens in zit... dat jij never ever je snor ergens drukt. En misschien ja, heeft je zoon ja, dan toch wel gelijk dat, dat het, het niks voor je zo. is. Nee, dat is ook wel zo. Maar onaangenaamheden naar mensen toe vind ik heel vervelend. Mensen aansturen die al een jaar bij mij werken vind ik vreselijk. Die moeten inmiddels toch weten wat ze moeten doen. Maar dat is niet zo. Mijn zoon zei, je moet dat als kleine kinderen elke dag weer even zeggen. Dit eerst. En zijn de wc's al gedaan. Ze zei, heb je dit al gedaan? Doe het raampje nog even. Hij zei, moet je even snel doorlopen. En dat doet hij vriendelijk en zonder één. Dat gaat vanzelf. En ik, ik zei dat gewoon niet. Want ik dacht gewoon, nou, dat weten ze nu wel. Ja. En je voelt je bijna een oude heks, wanneer ja. je het wel zou zeggen. Die jongens kan heb je, je haar weer? Ja, Dacht ik dacht, ik ben er niet geschikt voor. Ik ben er gewoon niet geschikt voor. Ik moet het mee ophouden. Ik kon het niet meer alleen. Laat ik het zo zeggen. Met ja. Steven kon ik het Met wel. Met Steven wel? Ja. Maar, maar goed, die is alleen. nu een jaar weg. Dus ja. wat gaat er nu gebeuren? Niks. We, we ik hebben... dacht dat je een doorstart ging maken. Ja, we hebben al een doorstart gemaakt. Fantastisch. Ja. En vanavond zijn we uitverkocht... Dat heb zag ik, ik, er is een hele leuke ja, dansavond. Ja, heb ik het diner en DJ en dat is uitverkocht. Dat vind ik helemaal te gek. Ja. Daar hebben we zo trots op. Ik heb hele leuke nieuwe eigenaren: Renate en Ajan, freuling Noot. En hij um, um, kookt verschrikkelijk lekker. Zij is een uh, goede tante die, uh, die van wanten weet en uh, ziet er goed uit. Een leuke vrouw. En ik denk dat ik, dat ik het heel erg getroffen heb met deze mensen. Ja. Die kunnen dat met z'n tweeën, wat ik niet in mijn uppie kon. En welke DJ is er dan vanavond? Want Rolf Schreuder is niet gevraagd voor de klus. Ik, ik heb er nog nooit van gehoord. Want het schijnt dat heel Groningen in de Oosthoek... wel weet wie DJ Jeffrey of zoiets is uit Winschoten. Uh, maar ik, ik weet het niet. Want ik heb natuurlijk niet, uh, al niet, jaren niet in het noorden gewoond. Maar hij schijnt heel geliefd te zijn... En maar Rolf komt beslist aan de buurt bij mij, <laughs> want hij is namelijk heel goed. <laughs> ja, het is dat je het weet, Rolf. Ja, zo moet je als zzp'er natuurlijk al je klussen bij elkaar zien te schrapen. Oh, maar ik, maar zo ik werk wel eens met hem. Ja, hè? hij is een ik heel goede geluidsman. Ja. We zijn ook heel blij dat hij hier al de hele nacht zit. En ja. hij is nog fris en fruitig en warm. Ja, hij is voortreffelijke glaas. Wij ook. Hij Dit is oren. Radio 1. U bent de gast bij het programma Nachtvluchten. na al deze complimenten voor Rolf Schreuder... <laughs> ga ik er eentje in het, in het zakje doen. Co-pilot Barbara Elbert. Die moet je ook gewoon bij de club hebben. Ja. Maar voor haar is Groningen dan iets te ver. Ze kan er niet nog meer klusjes bij hebben. Nee, maar ze was wel heel erg overtuigend... en wist me echt over de streep te halen. Ja, was daar veel moeite voor nodig om jou hier te krijgen... Ja, ik denk het wel. Want welke... welke idioot, Idioot zeggen? zonder bezoldiging gaat zijn nacht opofferen... om hier om, ze, om kwart voor, kwart voor vijf, laat, kwart over vijf te zijn. Kwart voor zes. Of kwart ja. voor zes. Dat ja. is, hè, als je dan uit het noorden moet komen... je moet dan ook nog tweeënhalf uur in de auto zitten. En... en uh, en daar zitten verder natuurlijk geen, geen honoraria aan verbonden... want dat kan allemaal niet meer, dan moet ik dat eigenlijk ook niet willen. Want ik ben arm geworden, ik kan mij dat ook niet meer veroorloven. Want in zo'n auto rijden en heen en weer rijden... normaal heb ik ook nog een chauffeur bij me... wat een veel grotere zekerheid is. He, want je kunt ook in slaap vallen. Ik ben nu nog wel fit, maar straks krijg ik de moker. He, dan rijd ik naar huis in mijn uppie. En dan moet ik niet in slaap vallen, en zo ben ik wel... Dan stop ik nu wel de auto, hoor. Dat doe ik wel. En wat daagt jou dan uit om toch ja te zeggen? Dat, ik, ik vind het namelijk superleuk dat je dat gezegd hebt en dat je dat doet. Ik vind, wat heeft ik, je uitgedaagd? Ik vind het programma leuk. Kijk, daar ga ik voor. Ik ja. vind het programma heel leuk. Ja. Ik, ik hoor het vaak. Ik hoor vaak nachtvluchten. en uh, Ik luister vaak die, die nachtvoorstellingen. Dat vind ik heel erg leuk. Theater van het Sentiment zat ik altijd te beluisteren. Casa Luna. En Casa Luna vind ik prachtig. Ook allemaal dat soort dingen, daar hou ik van. V.P. nachts vind ik ook geweldig. Ben je, ben je echt een, een, een nachtmens dan dat je zoveel nachtradio ook hoort? Ja, ik ben radiomens. En je werkt zo'n beetje tachtig uur per week, las ik. Ja, nou wel veel. Nu niet meer. Ik, maar ik doe wel veel. Nog. Ik sta even goed nog om half negen op terwijl ik niet meer hoeft. Ja, hè, ik stond eerst om half zeven op want dan moest ik om half negen toch gepoetst en ge ge verkwikt... mijn mensen ontvangen, smorgens, want dan kun je als baas niet zeggen... ik ben er even niet, want de deuren moeten open, de poort moet open... de honden moeten uit, de kat moeten eten, eh, alles moet klaarstaan. Mensen moeten kunnen beginnen. Dus ik was wel heel vroeg op en ik ben een nachtmens, dat klopt. Ik blijf zangeres. Dat vind ik toch een van de leukste dingen om te doen. <lacht> en, en, en zijn er ook nog steeds optredens, want ik lees dan bijvoorbeeld op een site... Um, een interview eerder uh, met jou gedaan. En dan lieverd, ik zing me nog steeds te platter. Ja, ik zing me wel te platter. Ja, ja? ja, het is ja? zo. En nu mensen weer horen dat, dat je toch weer wat meer gaat zingen. De, de, de optreden stromen binnen, eigenlijk. En dat, dat vind ik wel heel verbijsterend. Maar is dat verbijsterend? Ja, Waarom is dat verbijsterend? Wel. Nou, het is, uh, kijk, ik ben natuurlijk de fase voorbij dat het verdacht is dat zo'n zo zangeres die al zo lang bestaat dan nog gevraagd wordt. Maar dan sta ik ook wel in discotheek en dan denk ik: wat moet ik hier nou toch in grote namen? Nou, dan zie ik allemaal hele jonge kinderen tot 30 jaar. En dan denk ik: oh. Dus ik zei laatst zeggen een keer tegen meneer: ben ik hier? Ik zei: Weet je wel zeker dat ik hier goed ben vandaag? Dat jij mij hier wil hebben te zingen. Ik zeg maar ik, want het klinkt toch wel andere muziek nu, die ik ook heel leuk vind, maar die ik niet zing. En zijn zegt, gevleugelde woorden waren van, nou, ga nog maar lekker zingen, want uh, straks hangen ze aan de pui. Ja, ik heb en, het gelezen. Ja, dat, en dat vond Krachtig. ik zo'n verhelderend antwoord. En dat, toen dacht ik, nou, het zal mij benieuwen. Maar ik ga niet overdreven jong staan doen of zoiets. Ik ben gewoon wel wie ik ben. Maar het gaat dan ook vooral denk ik om de combinatie, uh, de grande dam van, van het mooie Nederlandse lied en, en, en alle andere talen waarin je zingt. En dat de muziek ook de tand destijds heeft doorstaan blijkbaar. Ja, maar ik zing ook wel gewoon, het is ook wel keto, hoor. Ik, keten hoor. Keten? Ja, ja, ik sta dan wel in een discotheek met, met 300 jonge mensen en die, die kun je niet met mooie poëtische muziek uh, op dat moment, want het is geen concert hè? Je moet er even hard tegen houden. Ja. En dat kan ik goed. En, en dan dat, is het wel prettig dat ja. je op de terugweg een chauffeur hebt, dan wellicht. Nou, ik ben klaar. Of, ja. We zitten heerlijk, maar je moet het wel. Je kunt niet zes uur in de auto zitten in Juppie. Je moet, je moet het niet willen. Dan moet je niet hoeven optreden, op te treden. Je kunt wel zes uur rijden, ook wel acht uur. Ik ben uh, afgelopen zaterdag naar maar, uh, uh, uh, Valkenburg geweest. Nou, dan, dan moet je iemand bij je hebben. Dus ik had Roelie bij me, mijn, mijn vriendin. Die is altijd beroepschauffeur geweest. En die rijdt voortreffelijk. Die draait de hand niet voor om. Die rijdt ook door naar Portugal. En die wordt blijkbaar nooit moe of zo. Dus ik kan het niet begrijpen. En ik tuk dan weg. Dan val ik weg even. En dan zeg ik, ga nou even mijn ogen dicht doen. Ja, gommelik. Dus ik ga liggen. Ja, maar jouw hoogtepunt ligt ook op een, op een ander moment van de dag of de avond natuurlijk. Ja, maar dat wil ja. ik zo weer alles. Ik lig een half uur te pitten. En ik ben alsnieuw, ik kom alsnieuw aan... En kan er weer helemaal tegen. En dat heb ik wel vaak als ik lange afstanden moet rijden. Moet dan nog zingen. En dan terug, dan valt dat me zwaar. Maar dat had ik ook toen ik twintig was. Ik zit me nog steeds af te vragen hoe het eruit ziet... wanneer jij dood, ongelukkig, huilend alleen in een hoekje ligt. Maar ik kan me voorstellen dat het gebeurt. Ja. Want een mens is toch vaak wel een vat van uiterste, volgens mij. toch? Ja, ik Aan de ene en en kant die en ik ontzettende... Ben zeker, ja innerlijke kracht en ja. aan de andere kant uh, het, het, het je als een eenzaam gekwetst uh, ja. meisje in een hoek voelen. Nou, ik, wat, ik, wat ik heel erg moeilijk heb gevonden is dat wij eigenlijk we gedumpt zijn, het hondje en ik. En dat, dat, dat heb ik niet kunnen begrijpen. Want wij waren, wij waren heel hecht samen. En we hadden ook dezelfde interesses. Het ging altijd over bouw, bouwen. We waren altijd verwikkeld in altijd erg architectuur. Alle, alle grand design programma's van, van BBC... zaten we als kinderen voor. Uh, we hadden dezelfde soort smaak met films. Uh, wij, wij waren eigenlijk wel op één, op één lijn. En toen ik hem leerde kennen, toen zei ik ook tegen hem... ik zie je bent al jonger, ik wil je eigenlijk niet hebben. want Je bent met jong. Hij was iets jonger. Dus ik denk, nou dat zal wel een reden zijn dat hij weggaat. Maar dat was dus niet zo. Want Dergens... hij was in wezen een oude man in zijn doen en laten. Ik was de jongste in... in in bedenken en hij wilde ook nooit weg. Hij kwam het erf niet af. Het was verschrikkelijk. De oude kerel was het. Voor oude zijn ziel, oude vent. Ja, ergens dat. las ik dat je aangaf dat jullie uit elkaar gegroeid waren. Terwijl datgene wat je nu zegt, dat daarin proef ik dat niet. Ja, en toch is het wel zo. Het horeca-bedrijf heeft ons uit elkaar gehaald. Hij kon dat niet meer aan. Hij kon die geestelijke druk niet meer aan. Dat besef ik nu pas. Dus op, op heel veel vlakken heb je horeca-technisch gezien verlies moeten leiden. Ja, ook relationeel. Absoluut, uiteindelijk. absoluut. En dat was het zwaarste verlies, vond ik. He, dat dit nu andere mensen, jongere mensen in mijn, uh, in mijn zaak zitten en dat gehuurd hebben, vind ik helemaal niet erg. Ik, ik, verademing. Dan denk ik, hè, wat heerlijk dat ik dit niet mezelf hoef te doen. Dat ik kan zeggen: van nou, ik kom morgen met drie vrienden in het eten. Is er, is er nog een tafel, Renate? Ja, ja, nou, dan. Ja, we hebben niet zoveel van morgen, maar kom maar lekker. Nou, dan is het opeens heel gezellig. Zitten er, uh, terwijl we niks verwachten, komen er opeens. Is, is er veel aanloop? komen er opeens uh, 18 of 20 mensen binnen om te eten? En dat vind ik heel erg leuk. En dat is die kant van de medaille. En uh, de verliezen, ja, die, die, die heb je moeten nemen. Um... Als je er dan nu op terugkijkt, heb van... je er dan spijt van? Nee, want ik ben ontzettend trots op wat ik gedaan heb. En ook op wat Steven gepresteerd heeft. een prachtige zaak. En, en het is ook schitterend dat we de boerderij hebben gered. Het is voor Groningen ook goed geweest. Ik promoot Groningen heel erg. En er kan nog getrouwd worden. Er kan bij mij elke dag getrouwd worden dat mensen getrouwd willen worden. En ik trouw ook in het land. Het, oh, dat moet ik dan toch eens even gaan onthouden, ja. want je weet maar nooit. Ik trouw ook in het land, op locatie, en dat is ook heel leuk. Dat is absoluut leuk. Ja, en Stel ik geef lezingen, je... ik doe van alles eigenlijk. Ja, daarvoor. je bent heel druk bezet, hè? Ja, ja. Lezingen, steeds ja. meer optredens dus nu, want, ja. want het is je uh, Ja, dan moet opgevallen. ik proberen van leven nu. Ja, ja je, moet, je moet weer een nieuw vermogen ja, opbouwen. Ik moet, dus, ja, ik ben heel arm geworden. Ja. En heel verhelderend. Ik zei het net tegen Rolf ook. Ja. Dan word ik weer heel, um, ben ik weer helemaal af. Ik heb, ik heb er alles een keer eerder in zo'n situatie gezeten. Dan had ik net een nieuwe Mercedes gekocht. Ik brak dat been. En ik, ik moest de zegelboekjes van Albert Heijn inruilen in om te leven. Op plaats, ik was een jaar uit de relatie geweest. En dan teer je ontzettend in. De, dat kun je bijna niet. Ik woonde in een heel duur huis. Altijd grote huis, want ik hou niet van echt klein. Ik, het kan niet groot genoeg zijn. Het liefst zou ik in een kerk wonen. Ja, dat is ook een heel mooie akoestiek. Dus dat zou voor ja, jou ook wel goed ik zou, zijn. Ik wil ja. altijd in kerken wonen. Ik je weet zegt niet het waarom. met een hele grote glimlach. Wat ja. mag er op jouw grafsteen staan. mocht je ooit over 30 jaar in februari komen te overlijden in Kameringen? Nou, in dat geval... is de maand dat je doodgaat. Ja, wel, in elk geval wel op Ameland begraven worden. Uh, in de buurt van mijn schoonmoeder. Daar was ik dol op. Er uh, moet in elk geval wel op staan. Uh, uh, ja, dat leeft nu, leeft vandaag. Ik moet iets bedenken in welke vorm ik dat zou moeten gaan gieten. Maar dat, dat uh, het lied nog verder gezongen gaat worden. Dat het met uh, het uh, afleggen van je stoffelijke lijfje... dat het daarmee niet gedaan is. Dus jouw lied klinkt eindeloos voort. Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Lied... Als je doorgaat naar een volgende dimensie wel, natuurlijk. Ja, maar, ja, maar misschien zing ik dan niet en ben, ben met andere dingen bezig. Je weet niet hoe, hoe dat zou zijn. Het innerlijk lied heb ik het over. Ja, het innerlijk lied. Ja. Ik, ik, denk, ik denk dat, dat je dat niet, zou, eh, niet op een schaaltje moet leggen en zou moeten romantiseren. Wat ik bedoel is dat wij zijn heel dicht bij de ontdekking van hoe leven gecreëerd wordt. En eh, waar we nog net niet aan toe zijn, is hoe die ontbrekende schakel, dus die fijnstoffelijkheid... dat esoterische gedeelte wat men nog niet kan benoemen... Hè, zoals dat programma van de BBC, waar een, iemand gestorven is op de machines... Eh, bij een cardioloog, en die daar boeken over heeft geschreven nu... en da daar ook dat programma over gemaakt is... die zegt dan, die persoon komt weer tot leven... en kan dan zeggen in, wat, wat ik in de kamer daarnaast heb gedaan. Hij zegt, dat is geen toeval. Hij zegt, dat is een keer of 150 keer gebeurd in interviews met mensen. En dat deed ik dan ook. stond ook te praten met mensen. en de, stond, stond iemand dan gewoon naast. Hij zegt, dus ik weet iets niet... Wat er dan gebeurt dat iemand dat kan zien terwijl ze daar dood liggen. Hij dus zegt, we weten niet hoe lang het lied van Im Marina nog doorklinkt. Ik moet namelijk ja, gaan ja, afronden. Ja. Het Hier is, uh... is een klein pincet en heel veel kleine papieren rolletjes. om uit het doosje van geluk oh, een spreuk te leuk. halen. Want nachtvluchten mm. is voorbij. Mm. En u kunt zo meteen na het kortjournaal gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Oh, Hier was de techniek in handen van Rolf Schreuder, redactie en regie Barbara Elbert Samenstelling en presentatie, Nora Romanesco. En het het laatste woord is aan Imca Marina. Ik kan het niet lezen. Ik heb de verkeerde oh, bril op. Jij lezen, op. jij lezen. Enthousiasme van anderen maakt een brug naar jouw eigen geluk. Yes. Yes. Helemaal waar. Absoluut. Goed zo. Ik ga ervoor.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 Dit is Radio 1.